Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De boerenprotesten bij distributiecentra duren mogelijk nog de hele dag. Onder meer in Gelderland en Overijssel blokkeren boeren met hun trekkers de in- en uitgangen van distributiecentra van Albert Heijn, Lidl en Aldi. Ze zeggen dat ze net zo lang blijven staan totdat er gepraat wordt over hun eisen. De boeren willen dat de supermarkten meer betalen voor hun producten, want het is nu niet eerlijk verdeeld, zegt deze boer. We hebben een brief ingediend bij de Lidl en bij de Albert Heijn en overal in het land. Uh, aan de hand van die brieven zijn kaders in. Uh, wij willen gewoon een beter verdienmodel en een beter verdeelsleutel voor de hele sector. Het is nog onduidelijk of de supermarkten in gesprek gaan met de boeren. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 9200 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 303 meer dan gisteren. Er liggen nu 1723 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 42 meer dan gisteren. En omdat de besmettingscijfers zo hoog blijven, overlegt het kabinet morgen over mogelijk extra coronamaatregelen. Eerder deze week waarschuwde premier Rutte al dat het aantal besmettingen nu echt flink omlaag moet, omdat er anders wordt ingegrepen. En dan sluit ik zelfs niet uit dat we voor de kerst bij u terug moeten komen met nog strengere maatregelen. Het scheiden van plastic afval gaat in sommige gemeenten nog niet zo goed als eerder werd gehoopt. De vervuiling in plastic afval is te hoog. En dat komt omdat mensen moeilijker van hun restafval afkomen. Ze moeten bijvoorbeeld steeds vaker betalen om de grijze bak op te laten halen. En dat zorgt ervoor dat mensen hun restafval vaker dumpen tussen het plastic, zegt het afvalfonds. En dan zie je dat er uh, soms inderdaad uh, plantenbakken in zitten of uh, frituurvet of uh, kattenbakken zitten erin. Een keer een uh, verkeerde verpakking. Het is prima. Als je een keer vergist, kan natuurlijk ook. Het is niet altijd even makkelijk. Eh, 15% vervuiling mag met restafval. Maar we zien soms 50% en dan gaat het te veel. Het weer, het is een grijze dag met soms een bui. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen veel bewolking, maar ook wat zon en dan wordt het een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Lekkere plaat van uh, deze band Clean Bandits. Tezamen met uh, Jess Clean. Die hoorde Rada Biso aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort nogmaals een hele goede middag. Zo vlak voor de kerst. Tijdens ja, de donkere dagen zitten wij in een uh, mooi versierde studio aan de Torweg Tina. Met uur twee van dit programma. En kan uiteraard, uh, zijn mooie, zijn hele mooie kerstdrui aan. En uh, ik heb ook even meegedaan, ja, Albertjan. Nee, nee, keurig. Alleen, ik had even een maartje groter nodig dan verleden jaar. Maar goed, <laughs> dat maakt allemaal niet, niet uit. Ik doe wel de deugd dat te horen. Ja, zfm livenl kan je live uh, meekijken in de studio. En dan zie je ook hoe mooi wij uh, de studio hebben hier uh, in de kerstversiering. Goed, tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Hij kan niet beter beginnen eigenlijk, hè? Nee, nee. hij is wel lekker, hè? Want, uh, luisteraars en kijkers, niet te vergeten: uh, de kwalificatie uh, van de uh, Formule 1 van de laatste race van dit uh, seizoen is uh, zojuist uh, achter de rug. Het uh, speelt zich allemaal af in Abu Dhabi op het uh, circuit van Jas Marina. En wij kunnen u in ieder geval alvast melden dat Paul. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Niemand dan Max Verstappen. Ja, u hoort yes. goed, hij start morgen vanaf Pol. En als hij dan naar rechts kijkt, dan zou je zeggen van... Nou, dan ziet hij Hamilton. Nee, dan ziet hij zijn grootste tegenstander voor de tweede plek in het WK... Valtteri Bottas. Dus het kan nog een mooie race worden. En op de derde plek Hamilton. Om kwart over vier... Ik wou zeggen, staat Leclerc er niet achter. Dan nee. kan hij het mooi met Bottas aan de stok krijgen. Nee, geintje. Dat, dat, dat zou mooi zijn. Maar goed, uh, kwart over vier tijdens Pit Report... hebben we een uitgebreidere uh, samenvatting... van de zojuist verredende uh, kwalificatie van Abu Dhabi. In ieder geval met Max morgen op pole. En hij start op een medium band. En uh, dat doet uh, Hamilton en Bottas volgens mij ook. Ja, volgens mij het bijna het hele veld. Of ja, misschien bijna... wel het hele veld. Bijna het hele veld. Goed, tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Uh, wat gaan we doen? Uh, we gaan het uiteraard hebben over het feit dat de KNRM uh, de reddingsboot gaat vervangen in 2024. Uh, we hebben nog een waarschuwing voor u. Want in december is natuurlijk ook een feestmaand voor inbrekers. En uh, ja, de regels zoals ze nu gelden voor kerst. staan uh, uitgebreid op de uh, gemeentelijke website. Maar ook wij zullen u die niet onthouden. Maar ja, we hebben het net gehoord in het nieuws. Uh, premier Rutte, de leraar van de klas, om het zo maar te zeggen, die uh, voorspelt wellicht nog uh, zwaardere maatregelen. Want er is dit weekend een extra ingelaste vergadering op het katshuis. En ik vermoed dus dat er dinsdag weer een persconferentie uit gaat rollen. En gezien de cijfers, zoals ze gepresenteerd worden... zullen er wel strengere regels worden met betrekking tot kerst en oud en nieuw. Maar ik wil daar toch even wat over zeggen, Albert-Jan. Want ja. twee dagen geleden zei diezelfde Mark Rutte... Ja. dat er zeker, ook al zouden de cijfers oplopen... Er geen extra maatregelen voor tijdens de kerstdagen niets, gingen komen. Niets veranderlijker dan een minister-president. Twee dagen geleden? Ja, dat is niets veranderlijk. En de duizend euro en ga zo maar door. Uh, rond de klok van half vier gaan we even kijken naar de agenda voor volgende week. Wat betreft de Pride at the Beach uh, winter edition van 18 tot en met 19, december, 19 en 20 september. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, ik wil het uh, nog even met jou hebben, Albert-Jan, over uh, de commercials. Want uh, afgelopen maandag, ja, toen zat uh, inderdaad de, de sint zat erop. En we gingen ja. allemaal into de kerst... en ook uiteraard uh, alle supermarkten weer met, uh, met hun mooie commercials. Hè, je hebt ze allemaal waarschijnlijk wel gezien van uh, de supermarkten... En ook uh, Kruidvat heeft trouwens een hele mooie commercial. Ik wil daar even wat over kwijt. Nou. Albert Heijn heeft ook een uh, nieuwe commercial. En ik vind het helemaal niks. Oké. Okay, helemaal nou. vreselijk. Ken je hem of niet? Uh, nee. Ik, Met die familie niet. en het hele kleine uh, nee, jochie uh, wat daar in nee. huis is en zo. En ik. die het uh, favoriete plaatje ingestudeerd heeft van oh, moeders. Oh ja, ja, ja. Of, of het RIA-orgel. Ja, precies. Ja, nee, Precies. Ja, ja die, die. Nou, dat vind ik dus helemaal niks. En van de week was die uh, oude supermarktmanager uh, van uh, de reclame van Albert Heijn. Ja. Die was uh, bij, uh, bij Bo, bij RTL4. En die vond het ook helemaal niks. Oh. Nou hij heeft er één uh, commercial gewonnen, dat is uh, nu al bekend. En dat is de commercial van Plus. Hey. En welke is dat? Met de buschauffeur. En die ken je waarschijnlijk ja, ook wel. Ja, ja, met met de, de, de gevonden portemonnee die, die hij uh, dan uh, terug gaat brengen. Ja. Nou ja, ik had ook meteen toen ik die commercials zag... 1 minuut 30 duurt die trouwens. Gewoon een hele mooie commercial. Samen met uh, Kruidvat wil ik eigenlijk die beide commercials... als de commercials van dit jaar uh, uitroepen. Uh, die van Kruidvat uh, die komt niet zo vaak langs trouwens... Dat gaat over een kerstman. Dus zie je een kerstman in beeld en dergelijke. En, uh, okay. en een kind die met dat... Uh, nou ja, heel veel verhaal. Moet je, moet je maar eens kijken. Hij komt vast zeker nog wel een keer langs. En dan hebben we de nieuwe freggel natuurlijk ook van de staatsloterij. De zwarte kat uh, die gekocht is. Ja, oké. Okay. Vorig jaar was dat nog opgenomen in Zandvoort, meen ik. Ja, dat jaar ervoor was dat. Dat was jaar was met alweer. freggel. Ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Dus nee, de, elk jaar ze, doen ze samen met de, de asielse, uh, trouwens hebben ze weer een uh, dier wat ze daarin uh, centraal stellen. En dit jaar dus uh, de zwarte kat van de staatsloterij... voor de trekking. Nou, waar wilde ik naartoe praten? Ja. In uh, de commercial van Plus hoor je deze plaats. En het is meteen een hit, staat meteen in de tipparade. Een Nederlandse zanger, Tim Dawn... in To Love Somebody, in our Bee Gees-nummer. There's a light, a certain kind of light. away Ik zie jou van deze plaat heb ik nog nooit gehoord. Nou, uh... nou die zit echt in die commercial hoor, ja, albert hey, die plus commercial. Ik, ik, ik, ik moest terugdenken aan het origineel. Ja, To Love Somebody, inderdaad. Uh, van de Beach. Een hele mooie plaat van Tim Dong. Het is meteen een hit in de diverse hitlijsten hier in Nederland. Ja, laat het maar sneeuwen, laat het maar sneeuwen, laat het maar komen. Verlopig nog niets, dat hebben we van Albert-Jan gehoord om half drie. Maar je weet het maar nooit, Michael Bublé is hier.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 Christmas. Once. Alone. Jij zet meteen even de koptelefoon harder bij deze. Jij ja, vrolijk helemaal op meteen. Ja. Oh, hey. Ja, ja, ja. Het is me eindelijk gelukt. Michael, ik ben blij hoor. De heerlijke kerstplaat van hem. Ja, dan vrolijk je op, maar dan ga jij ons weer ontvrolijken. Nee, nee, ik bedoel, elk nadel heeft een voordeel. Ik weet niet van wie die sterke tekst komt, maar. Uh... Ook voor deze kerst geldt het natuurlijk, ondanks alle regels. Want euh, af, terug naar afgelopen dinsdag. Minister-president Rutte kondigde op 8 december aan dat er de gedeeltelijke lockdown voortgezet wordt. Ook tijdens de feestdagen. Het aantal coronabesmettingen blijft namelijk te hoog. De druk op de zorg neemt nog euh, maar weinig af. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. Dit betekent dat er thuis, zoals de situatie nu is, nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek mogen kunnen komen. De horeca blijft wederom gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. En er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, tenzij het strikt noodzakelijk is. De feestdagen zullen we dan ook in kleine huiselijke kring doorbrengen. Maar met wat creativiteit en vindingrijkheid kunnen we tijdens de feestdagen toch bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld door verschillende dagen in kleine groepjes bij elkaar te komen of met een digitale verbinding samen te eten. Uh, tijdens de uh, feestdagen is het extra belangrijk dat we de basisregels blijven naleven. Ook bij de voorbereiding op de feestdagen is het van belang. Doe gericht inkopen, winkels ochtends of door de week en ga alleen. De gemeente Zandvoort en de winkeleigenaren nemen maatregelen die mensen uh, helpen. Ook al zitten we in een gedeeltelijke lockdown. De feestdagen worden sowieso wel gevierd. Want de, de kerstbomen vliegen de, de, over de toonbank. En de feestverlichting in Zandvoort is ook een prachtig gezicht. Ik zie trouwens net een reclame van de co voorbij komen. En daar staat de bouwers pallas op met de kerstboom. Oh, hè? Dus, ja, ik kijk, kijk, extra... kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ik heb het druk. Uh, meer informatie over het gehele uh, regels, regelsysteem uh, rond en omtrent kerst... Kunt u uiteraard nalezen op de website van de gemeente Zandvoort of op rijksoverheid.nl? Tot zover. Dankjewel, Bertjan. Ja, en de, de lockdown die er mogelijk aan gaat komen. Laten we hopen dat dat inderdaad allemaal meevalt en dat het niet nodig is als we ons aan de maatregelen houden die nu gelden. Dan, uh, ja, dan is de kans groot dat we toch nog gewoon... Nou, gewoon. Dat we toch nog redelijk uh, de kerst kunnen vieren... met, uh, met uh, drie uh, genodigden, zeg maar... Uh, die je dan uh, uit mag nodigen voor het uh, kerstdiner. En dat zou wel mooi zijn. Maar uh, ja, de vliegtuigen op uh, Schiphol, dat zag ja. ik. Uh, ja, ja, ja dat briljant is, verhaal. Dat is zo briljant. Ik kwam hem in één keer tegen op Facebook... bij uh, de Facebookpagina van uh, Schiphol. Daar stond gewoon echt... Echt waar, er was een vliegtuig geland en die had een mondkapje voor. Ja, Meree, erg, op de neus. Ik zal de foto's dadelijk nog even naar jou uh, doorsturen. En uh, vrienden van mij, ja, Albert-Jan, die heb ik ook nog. <laughs> die, uh, die, kunnen naar mijn, die kunnen naar mijn Facebook-pagina toe gaan, want ook daar heb ik de foto uh, opgezet. Inderdaad, het vliegtuig met het mondkapje voor. Geweldig gevonden. En dan kunnen we toch nog een klein beetje lachen omtrent alles rondom corona. Gelukkig maar, hè. dat moet ook kunnen natuurlijk. We gaan nog een plaatje draaien, twee platen. En daarna zijn we uiteraard weer bij je terug. Helemaal in de kerststemming. Ook met deze single van George Michael. Op de weken zijn er heel veel mooie en leuke nieuwe kerstplaten uitgekomen. Zo, so deze Christmas Time. Dimitri Vegas en uh, Like Mike. En inderdaad uh, hun single Christmas Time. En toen ik hem uh, sjaas handde... want ik hoorde hem op een uh, andere radiosender last komen... Yeah. waren er pas tien uh, mensen die dat gedaan hadden. Of althans, 9. en ik was nummer 10. En nu staat de teller op uh, 20.000 dus het gaat goed met het nummer. Kijk, ja, nee, prima. Jazeker, nou... We zitten in de decembermaand en we zitten in de winter. Dat brengt ons bij het volgende. Pride at the Beach Zandvoort presenteert de winter edition. Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december aanstaande is het zover. En de organisatie is blij en trots om toch een wintereditie... van de Pride at the Beach te kunnen organiseren... onder de huidige moeilijke omstandigheden. De stichting LHBTIAC heeft de handen ineengeslagen met partners sponsors en lokale ondernemers om land voor deze donkere dagen... in de regenboogkleuren te verlichten. Met verschillende radio-uitzendingen, een programma voor de allerkleinsten... de kunst- en cultuurliefhebbers en een online bingoavond en een knallend uh, online slotfeest. De organisatie hoopt dan ook dat iedereen van deze activiteiten kan genieten... al kan het uiteraard niet in een groot gezelschap bij elkaar. Maar toch, ook online kunnen, kunnen ze, uh, ze verbindend zijn en zijn ze heel voor elkaar... Wat dat betreft is het een Happy Winter Pride at the Beach Zandvoort... op de 18e, 19e en de 20e december aanstaande. Een paar highlights uit de, de, de activiteiten. Allereerst op vrijdag en zondag. ZFM Rainbow Radio. Interviews, organisatoren, activiteiten, artiesten tijdens de Winter Pride. Muziek uit de 49 songs die niet in de top 51 van de Pride van zondag zijn beland. Dat is dus aanstaande vrijdag van 1 tot 3 uur. En uh, raad de plaatacties waarbij de luisteraars prijzen kunnen winnen... is op zondag 20 december van 1 tot 6 uur op uw enige echte lokale zender. ZFM Rainbow Radio ook op de zondag. Kijk even voor meer informatie op www.zffzandvoort.nl. En ook aan de kinderen is gedacht. Kin kids have the fun. Kinderen kunnen op speciale stenen schilderen... waar ze trots uh, op, uh, over zichzelf op zijn. Deze kunnen worden afgehaald en ingeleverd bij het museum, waar ze ook worden gefotografeerd en geëxposeerd. Meer informatie daarover uiteraard bij het Standvoortsmuseum. En ook die actie duurt van vrijdag tot en met zondag 20 december. Dan hebben we ook het wapen uh, -bank Bingo Winter Pride at the Beach uh, hosted bij Miss Petty Pem in uh, samen. Ja, ik heb het zelf niet In samenwerking met Pink Point Amsterdam. Een avond vol vermaak en gezelligheid vanuit het wapen via Facebook. Onder het genot van je eigen drankje en je eigen hapje... of een borrelbox van de collega's... of op de wapeners weekendtas meespelen met bingo. Kaarten uit 12,50 euro en reserveren via WhatsApp... of via, via WhatsApp nummer 06-133-25770. 06-133-25770. Op die zaterdag de 19 december gaat het om kwart voor acht los... en het duurt tot 11 uur. Er zijn nog vele meer activiteiten, waaronder een kunstroute... Uh, ...out in winter, een pub-up gallery passage, darker rooms... ...en tot slot natuurlijk de Dance with Pride clothing party. Vanuit een geheime locatie is er dan een livestream... ...met vele van de, de vaste Pride-DJ's... ...vergezeld van professionele dansers uit de regenbooggemeenschap. Dit wordt een daverend spektakel waar je aan kunt de, de, deelnemen... ...via social media, zoals Facebook, YouTube, Instagram... Via Zoom kunnen 100 deelnemers ook zelf in beeld zijn. Dus doe je mee aan de coole out met een meest coole outfit aan... en zet de drankjes en hapjes klaar en go for it. Dat allemaal op 20 december van 8 uur s avonds tot 11 uur. S avonds. Voor updates kijk dan even de website Pride at the Beach... op Facebook, Instagram of YouTube. En uh, bent u in bezit van de Zandvoortse krant? Ook daar staat het volledige programma over die drie dagen... voor u compleet uh, uitgeschreven. Dus het wordt dan, uh, ondanks het feit dat het niet druk wordt... een hele gezellige komende uh, vrijdag 18, 19 en 20 december. De winter edition van Pride at the Beach. En uiteraard ook bij uh, CFM met uh, de Rainbow Top uh, 51. Uh, Albert-Jan, heb jij je top 10 uh, al uh, ingevuld? Want dat nee. kan ook via de CFM-app. Dan kan je gewoon uh, stemmen op jouw favoriete 10 platen... uit uh, de lijst die daar beschikbaar is... Klik even op stem voor de Rainbow Top 51 en stem mee. En uh, dat kan nog een paar dagen. En dan uh, zondag hoor je de hitlijst. De 51 beste platen in de Rainbow Top 51. Van uh, 1 tot 6 uur hier bij CFM. Via de ZFM app of zfmsansvoorts.nl kan jij stemmen. 10 platen geef je aan en nog een uh, eigen favoriete mag je ook doorgeven. Toen ik bij jou kwam, verlanglijst in mijn hand en ik heb het altijd onthouden. Ik had altijd vertrouwen dat het, wat ik ook wilde, was toen vooralspreel goed. Het altijd wel goed kwam. Wil dat ik weer bij dat gevoel kan, want nu ben ik ouder en ik. Dus nu vraag ik voor iedereen. Ik weet. Ben...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 Al dertig jaar gezelligheid hier op de Zandvoortse Radio. En ook tijdens de kerstdagen. Wat dacht je van de muziek die nu uit de speakers komt? Hier is Robbie Williams. Are you hanging up your style? Robbie Williams inderdaad, samen met Jamie Cullum en Merry Christmas Everybody. Is dat niet iets van Slate of zo, dat nu maar, geloof ik, toch? Het zou kunnen, ja. Ja, volgens mij wel. Nou, jij wilde de luisteraars nog wat vertellen al, nee, Jan? Nee, ja, nee, ja, nee, ja nee, <laughs> dat mag. Bedoel, ik bedoel, ik kreeg, uh, bedoel mensen kunnen ons nu weer zien, hè. Dus vandaar dat ook, als we naar de kapper zijn geweest en een schone trui hebben aangetrokken. Maar uh, ja, er was er een die kwam met een lumineus idee voor, uh, voor aanstaand weekend tijdens de winter edition van Pride at the Beach. Uh, bingo in the Dark Room. Oh, dat wordt, dat wordt lastig. Dat wordt lastig. ja. ja. Ik mocht hem voor jou vertellen. Dus ja, nee, je hebt hem bij deze verteld. Dan gooi ik er ook eentje in. Waar zijn uh, mannen beter in dan uh, vrouwen? Geen flow idee. Mannen zijn beter in staan plassen en uh, vrouwen in zitten zeiken. <lacht> Oké, okay, tot, tot zover. He, we hebben ze weer gehad. Nou, gaan we weer een plaatje draaien. Hier is Man child van Nena Cherry. Oké, okay, you're on your own, it's late. Your girlfriend is on another date with the hero in your dream. Turn around, ask yourself. So you think you're gonna win this time, Man Child? Met die uh, pole position van uh, Max Verstappen voor de uh, GP van morgen. Heeft hij toch nog voor elkaar gekregen op de valreep. He? De laatste race uh, ja. van het uh, seizoen in Abu Dhabi. En uh, Max Verstappen op pole position. Gevolgd door uh, Bottas en uh, Lewis Hamilton. Ja, dat is uh, dan weer uh, de top drie vanmorgen tijdens de start van de race. En die race begint niet om tien over drie, niet om tien over zes zoals vorige week... maar die begint om tien over twee, Albert-Jan. Even een vraagje. Weet je hoeveel punten je krijgt als je wint? 25. Hoeveel is 189 plus 25? Ja, volgens mij kan hij nog wel als Bottas het ja. heel slecht doen. Ja, Bottas moet gewoon uitvallen. Ja, nou, daarom zei ik van Leclerc erachter in. Dan, ja. dan komt het wel goed, nee hoor. Ehem, niet alleen voor ons is december een uh, feestmaand, maar ook voor inbrekers. Dit jaar zijn we weer meer thuis met de windenmaanden, maar het is natuurlijk nog steeds donker. Daar maken inbrekers handig gebruik van. En hoe veilig is uw huis? Door onverlichte huizen zien uh, inbrekers uh, uh, dat bewoners niet thuis zijn. En ook als u even niet thuis bent, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, wordt er ingebroken. Uit cijfers van de politie blijkt dat normaal gesproken in december en januari drie keer zoveel inbraken worden gepleegd dan in andere maanden. Op feestdagen, zoals met kerst en oud en nieuw, wordt het meeste ingebroken. Gelukkig kunt u zelf veel doen om de kans op inbraak te verkleinen. 80% van alle inbraken komen doordat het voor de dief gemakkelijk is... een gelegenheidsinbraak om in te breken. Deze inbraken kunnen voorko voorkomen worden. De gelegenheidsinbreker komt veel minder snel in actie... als hij ziet dat het de dief moeilijk wordt gemaakt. Wat kunt u zo al doen? Laat bij afwezigheid samen op meerdere plaatsen in de woning licht branden. Gebruik hierbij eventueel een tijdschakelaar. Zorg dat de deur altijd op het nachtslot zit en laat de sleutel niet in het slot zitten. Sluit ramen en deuren die u niet in het zicht hebt, ook als u thuis bent. Gebruik goedgekeurde sloten. En deze herkent u aan het zogenaamde SKGR-logo met sterren. En neem een anti-inbraakstrip. En uh, Wilt u uw kennissen uh, kijken, uh, testen of hoe veilig uw huis is... Doe dan door de, de, de gemeente Zandvoort ter beschikking gestelde inbraakcheck. Ga gewoon naar de website van de, uh, van de gemeente Zandvoort. Naar het uh, f, uh, artikel uh, in zaken de december. Uh, ook een feestmaand voor inbrekers. En doe daar de inbraakcheck. Ik ben gezakt als een baksteen. Ja, echt waar? Ja, Wat ik heb had, je had, gedaan? Ik had, van de 15 vragen had ik er geloof ik 11 fout. Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. Oké, okay, nog één keer, waar kunnen de mensen de test vinden? Via de website van de gemeente Zandvoort, www.zandvoort.nl. Dankjewel Albert-Jan, dat is wat betreft de inbrekers. Uh, dan hebben we nog uh, Joep van het Hek. Die heeft uh, elk jaar een grote natuurlijk met uh, Flappy. Hey, die ken je ook wel nog? Ja, zeker. Flappy. Het is kort ook in het Engels. Maar Flappy is dus is, is het kort ook in het Engels. En uh, die gaan we nu even draaien voor je.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 I was sure I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 The second day of Christmas 1961 Mom remembers when she woke Daddy was gone and I told her not to go into the shed And if she just behaved she get something Tell me later on ja, inderdaad. Er is ook een Engelse versie van uh, sorry, Albert Jan. <laughs> en die had ik net klaarstaan. Uh, gelukkig wel. Want uh, ja, ik heb trouwens uh, van uh, Joep van het Hek gehoord. Uh, die zegt van ja, de, hij heeft hem niet helemaal begrepen. Deze man die weer zit. Maar dat maakt niet uit. De vertaling is wel ge gewoon zoals het vertaald wordt. Maar verder uh, ontbreekt uh, net even het uh, gevoel was die commercial die je net zag, die bedoelde ik, hè? van Kruidvat. Ja, nee, oké. Okay. Dat was die van Kruidvat, uh, die ik bedoelde met uh, kerstman uh, zeg maar. Ja. Dat is mijn uh, nummer twee uh, commercial, na die van Plus. En die van Albert Heijn, die mogen ze, uh, ja, van mij uh, niet meer uitzenden eigenlijk. Maar goed, <laughs> okay. daar heb ik niet zoveel over te zeggen. Wat we wel te zeggen hebben, goed nieuws, althans positief nieuws over Anders. Ja, klopt. Ik, ik las het artikel in de Zandvoert van En ik wil het u niet onthouden, voor mocht ik nog niet gelezen hebben... En het, het staat namelijk in de, in de column van Kees Rutgers... onder de titel Mensen kijken. Licht in de duisternis. Tom van Paridon van café Anders in de Halterstraat... heeft ondanks de nog steeds durende coronasluiting van zijn zaak... net als de voorgaande jaren binnen en buiten de in kerststemming gebracht. Dat betekent veel lichtjes, glitters en kerstgroen. Zoals het met kerst hoort te zijn, aldus Tom. Die er niet tegen kan dat alles zo somber oogt in deze feestmaand... Daarom heb ik toch de dozen vol kerstversieringen van zolder gehaald... en gedaan alsof het de komende weken hartstikke druk wordt in mijn café. Normaal heb ik in december veel bedrijfsborrels... die altijd heel gezellig zijn om het toch enigszins nuttig te maken... heb ik de zaak voor de zoveelste keer geboend en gesopt... en elke dag loop ik met mijn hond op het strand... en het arme beest is helemaal afgeslankt door al dat vele lopen... Maar ik vind het een geweldig initiatief. Ik vond het wel even vermeldingswaardig uh, om dat even te melden. Aan de... Het viel ons ook meteen op, hè? Dat het ja. er zo mooi uh, uitziet, uh, anders. Nou, hartstikke leuk. Uh, ja, en voor de rest, ja, de hele Halterstraat is verder ook uh, behoorlijk uh, in lichte, lichte kleuren en, en lampjes. En uh, als je dan een café dicht hebt en hey, hij maakt uh, het pas toch nog netjes. Nee, pluim. Helemaal goed. We gaan alweer op naar het nieuws. en Weer van vier uur, Albert-Jan. En uh, daarna zijn we er nog één uur lang... met het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Heb je een leuk gedicht van de dag? Ja, prachtig en heel toepasselijk in deze coronatijden. Deze kerst ben ik bij jou. Deze kerst ben jij bij mij. Juist. Nou ja. Oh, Jawel, nou, ja. Ja, op de radio. Op de radio. Oh, ja, ja, tweede kerstdag. Ja, tussen nee, twee en vijf. Dat is nog even onder voorbehoud, maar daar komt binnenkort een duidelijkheid over. Ja, vast en zeker. Ja, nou, ik, wel ik hoor het wel. We gaan op inderdaad naar het nieuws en weer van vier uur. Daarna nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag. Hier is Ramses Shaffi. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met een dichtgeslagen arm. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet hij weten, wij zijn allemaal samen. <tied> voor degene met zijn dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen.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 Op zijn visiekorrel oh, zo'n rots Moet u weten, zo zijn wij niet geboren Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonden Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid